7 uur. Jan van der Putten met het nos Journaal. in het oosten van Noord-Brabant hebben dieven de afgelopen tijd kilometers aan koperleidingen uit hoogspanningsmasten gestolen. Het koperdraad wordt volgens netbeheerder Tennet alleen gebruikt als bliksemafleider en daarom is de stroomvoorziening niet in gevaar gekomen. Het is volgens Tennet een wonder dat de dieven er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Op de andere kabels in de hoogspanningsmasten tussen Sint Antonis en Venray staat 150.000 volt. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat vertrouwen heeft gekregen in de Nederlandse rechtspraak. De PVV-leider werd vanochtend niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Wilders vindt dat niet alleen politici, maar ook alle andere Nederlanders vrij uit moeten kunnen zeggen wat ze denken. Ook als dat door anderen als kwetsend of beledigend wordt ervaren. We moeten niet bang zijn voor woorden, zei Wilders. De grens ligt wat Wilders betreft bij het aanzetten tot geweld. Het kabinet wil de Haringvliet-sluizen toch openzetten voor trekvissen. Tot nu toe weigerde het kabinet om het omstreden kierbesluit uit te voeren. Maar volgens Haagse bronnen komt daar verandering in. Landenstroomopwaarts hebben al miljoenen uitgegeven om het de vissen zo makkelijk mogelijk te maken. Maar Nederlandse boeren in het haringvlietgebied waren bang voor verzilting van hun grond. Naar verluidt neemt het kabinet nu maatregelen, waardoor de zoetwatervoorziening voor de boeren niet in gevaar komt.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 ANB ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Bij Amsterdam is het dan nog niet helemaal gelukt. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat al file tussen Muiderslot en Knopend Watergraafsmeer. Zeven kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Er staat voor knooppunt Amstel. Drie kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Speelvertraging veel vertraging op de A27 nog van Breda naar Utrecht tussen Hank en Werkendam 7 kilometer. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op loopt het ook nog vast tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De N344 Apeldoorn-Holten is in beide richtingen dicht bij Deventer na een ongeluk. Ten slotte het treinverkeer tussen Deventer en Rijssen rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 De NTR. Kerststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is geboren op Nieuw Guinea... waar ze als kind een zeebeving meemaakte. En misschien heeft ze toen al besloten... alles uit het leven te halen wat erin zit. Want je leeft maar één keer en eruit halen deed ze... TV-persoonlijkheid, presentatrice, zangeres, zeg maar, van beroep, fenomeen. Met een nieuwe cd, Patty's Party. Hier is Patty Bracht. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunsthof, van donderdag 23 juni. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Patty Bruit, welkom. Leuk dat je er bent. Straks gaan we het hebben over al je nieuwe avonturen. Je staat al op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Ja. Diva's over de vloer. Petty Braat, Patricia Pai en Tatjana Simik gaan een soort geer en goor maken. Ja, maar dat toch met een andere twist hoor. Het is niet te, het is niet te over de vloer zoals we het van Geer... En een goor uh, kennen. Uh, het wordt wel iets, iets anders. Ze gaan niet achter je. Komen ze achter je voordeur? Want dat vind ik nog wel even interessant. Uh, nou, weten. achter mijn voordeur heb ik ze liever allemaal niet meer. <laughs> maar ja, weet je, ik ben ook uh, wel met een uh, natte vinger te lijmen. Dus als we me een keertje op moeten maar halen... hij staat dan al het op waarschijnlijk... een kier, begrijp je? Ja. <laughs> ja. <laughs> er, staat al, er zit al een voet tussen, geloof ik. Nee, maar is het je wordt... man hier blij mee eigenlijk? Nee, ja, hij is wel heel erg trots op me... dat ik uh, ongeveer drie weken zonder werk heb gezeten... en het nu alweer zover heb dat ik morgen mijn eerste draaidag ja. heb bij uh, RTL. Voor dus... deze serie? Ja. Want ik dacht nog, nou, uh, dat wordt hele treurig trieste uitzending van <lacht> Patty Bart, waarin we de wonden gaan likken van het grote verlies van haar baan bij SBS6. Nee, maar nee. Is helemaal niet meer Nee, hand. ik heb wel ik heb een, een weekje, heb, was ik daar uitermate treurig over. En kwamen daar uh, oude trauma's naar boven van faillissementen die ik in het verleden heb gehad. En dacht van, oh mijn god, ik zit net lekker in mijn huis en nu moet het weer te koop en het is nog niet af en dan brengt het het niet op. En, uh, dat allemaal. Je bent al met heel veel lege flessen terug ja. naar de supermarkt gegaan. Ja, nou? hup. En een wasmiddel bij de, bij de Lidl. En, uh, ik weet niet wat ik allemaal terug heb gelezen, maar het was het was, het was nog dramatischer dan dat het in principe thuis was. Ik heb, was wel boos en ik was wel, uh, vond wel dat mij ontzettend veel onrecht was aangedaan. Ja, want laten we even, want ik, ik las namelijk in een van de roddelbladen waar ik ook gewoon zwaar op geabonneerd ben. <lacht> uh, de story schreef dit: dat er nog een rechtszaak aankomt van jou tegen SBS6 over, over dit plotselinge uh, afscheid. Van dat, uh, uh, dat was, die lag wel in de planning. Maar ik heb uh, besloten uh, in overleg met uh, mijn uh, fiscalist... en mijn manager en mijn juridisch adviseur... dat ik hem uh, uh, ja, sinds vandaag uh, uh, gewoon niet meer ga voeren... omdat ik uh, a. geen zin meer heb in negativiteit... en b. geen zin heb in uh, publiciteit en C, gewoon een hele leuke nieuwe baan heb. Dus ik vertrouw gewoon op uh, RTL. Op de toekomst en je wil weer ja, terugkijken? Ja, ik heb er geen zin in. Dus, uh, wat is het belangrijkste argument? Geen zin in negativiteit? Nou, alles eigenlijk bij elkaar. Maar ja. ik, ik, ik had wel uh, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ja, drang naar rechtvaardigheid. En, uh, ja, die, die, dat uh, duwde mij tot uh, de advocaat. Maar ik heb, ik heb eigenlijk zoiets van, joh, zak erin. Als je me niet meer wil, dan moet je het lekker gewoon lekker niet meer doen. Want, want voor de, even voor de duidelijkheid, je contract liep af SPS, ongelukkige S. S. S. timing, dat was 1 juni. Uh, drie maanden geleden zijn we daarover begonnen bij uh, uh, de directie. Die directie heeft gezegd dat ze uh, heel stellig gezegd dat ze met mij door wilde. Uh, daar hebben we eigenlijk op gerekend. Uh, uh, en we is dan je nee, manager en ik. En toen ja. uiteindelijk daar een afspraak kwam uh, gepland stond om uh, um, de dingen in te vullen, zat daar ineens een hele strenge mevrouw van de... <kuckijen> met excuses. Maar ik kan de naam bijna niet eens zeggen. De mevrouw van personeelszaken, zoals, zoals die je alleen maar in je nachtmerrie kent. En een juridisch adviseur. En die gingen toen zeggen: We gaan eigenlijk helemaal niet door met een hele flauwe smoes. En wat was die flauwe smoes dan? Dat uh, drie eindredacteuren zich ziek gemeld hadden. Uh, omdat ze niet meer met mij wilden werken. En dat schijnt een reden te zijn. tot uh, niet verlengen van je contract. Ja, ja. Goed, we gaan straks praten over wat er sindsdien is gebeurd. Want eigenlijk staan alle neuzen nu weer een hele andere kant op. En ja. heb jij alweer een waanzinnig pakket werk uh, om je heen verzameld. <lacht> ja. Dat dat hele verhaal van drie weken geleden al zwaar gedateerd is. Ik wil eerst even wat uit de waan van de dag, uit de krant van vandaag, nee. voorleggen. Ik weet niet precies wat je gevolgd hebt van het nieuws. Maar vandaag... Weinig, heel weinig. Ik had een hele drukke dag doordat er vandaag dat uh, televisieprogramma, het nieuws over dat televisieprogramma, eigenlijk een dag eerder was uitgelekt dan uh, de in de planning lag. Dus ik heb gewoon een, een twee batterijen vol van mijn mobiele telefoon... Uh, opge... Van reacties, ja, van vragen, journalisten... En Alleen maar wat. aanvragen, aanvragen, aanvragen van wat is er en dit en dat. En nou, uiteindelijk ben ik vanmiddag, heb ik met heb ik hem uitgezet en ben ik het weiland ingekropen met mijn honden. En uh, toen dacht ik, uh, het zal toch allemaal wel goed komen. Ja, heb je daar eventjes een meditatief moment voor ja. jezelf genomen? Uh, ondertussen werd Geert Wilders, de PVV-leider, uh, vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. En van groepsbelediging. Volgens de rechtbank onder leiding van voorzitter Marcel van Oosten. Heeft, uh, heeft hij eigenlijk zijn haat niet gericht. of zijn uitspraken vooral niet gericht op op uh, moslims, maar op de religie-islam. Ja. En dat betekent dus dat hij vrij is. Daar is heel positief op gereageerd, onder andere in de Tweede Kamer. Um, ik geloof dat er nog wel uh, overwogen wordt om in beroep te gaan... Uh, door de mensen die hem aangeklaagd hebben. Maar hoe dan ook, hij is vrijgesproken... Uh, is dit het nieuws dat je op de ene manier nog raakt wat je bezig houdt? Nou, ik vond het sowieso. Ik, vind, ik heb daar een heel dubbel gevoel bij. Maar uh, nou ja, het zal je niet verbazen dat ik uh, een groot voorstander ben van uh, de vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind gewoon dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen. De enige vervelende is dat iedereen daar zijn eigen uh, barrières. Uh, grenzen in zoekt. Ja, grenzen in zoekt. Ja. En uh, ja, hij uh, zal niet. Ik, ik ben iemand die wel af en toe kan chockeren. Maar wat hij af en toe zegt is natuurlijk ook chockeren. Aan de andere kant kan je ook wel zeggen: van goh, ja, het is ook wakker schudden. Maar weet je, je, je het is om heel En Dat dubbel. is het dubbele van ja. jou is dat je eigenlijk niet zo dol bent op zijn uitspraken. Maar wel dat je vindt dat hij wel de mogelijkheid moet hebben om ze te kunnen zeggen. Ja, vind ik absoluut. Zeggen. Ik vind dat iedereen moet kunnen zeggen waar hij zin in heeft. Wat hij voelt en wat hij denkt. Dat, ja. dat, daar ben ik ook absoluut groot voorstander van. Maar of je het er altijd mee eens bent, dat is natuurlijk een tweede. En dat is de klaster. Als ja. je je aangesproken voelt, dan is dat, dat heel vervelend. Ja. Ja. Hoe, hoe sta jij eigenlijk in de multiculturele samenleving? Je bent, op slot van rekening, toch een vrouw met een, met een kleur. Ja, ik ben uh, altijd ik ben gewend geweest om uh, Pinda genoemd te worden. Dus ik, ik weet dat dat heel vervelend kan zijn. Dat, uh, dat toen ik uit Nieuw-Guinea Nederland kwam wonen, was ik uh, de kleine Pinda. Op het, uh, Elf jaar was je toen? Ja, op, op het schoolplein. En uh, dat, ja, ik was toch toen wel een van de weinige donkere. Uh, uh, typjes die daar liep. Dus ja. dat, uh, dat was best wel heel anders dan al die kaaskopjes natuurlijk. Dus ik heb me wel altijd uh, heel bewust uh, uh, anders gevoeld dan de rest uh, van, uh, van het schoolplein. Maar er zijn ook uh, uh, ja, toen kregen we Surinamers. <laughs> en, ja. uh, dat was eigenlijk ook al heel snel voorbij. En toen kregen we uh, ja, en nu is het dus één grote uh, leuke meltingpot. En ik ben ja, ook daarin weer een soort van grote voorstander van uh, mijn leven woord gezellig en eigenlijk zie ik niet uh, Marokkanen en uh, ik zie wel dat er van alles gebeurt. Nee, weet je je maar jij, ik ben jij al... ziet vooral gezellig. Ja, ik wil ze graag, ik ben zo dol op, uh, ik ben eigenlijk dol op alles door elkaar. Dat is eigenlijk mijn motto in het hele leven. Dat ja. ik gewoon wil dat iedereen het leuk heeft. En misschien is het een utopie die, die absoluut nergens uh, over gaat. Maar ik, uh, ik zou het liefst willen dat iedereen het gewoon gezellig had. Ik voel opeens de hippie, Patty Brood. Ja, ben ik ook wel in, in hart en nieren. dat is ook waar ik uh, dat op dat eiland Ibiza altijd het zo lekker mee had. Wat natuurlijk nu ook weer helemaal verruineerd is. <lacht> maar door uh, uh, maar... allerlei fortuinlijke, rare mensen die daar ineens zijn neergestreken. Maar de hippie in mij is toch wel een, in de, de basis. Dus van, oh, kon het ooit maar eens zover komen? En misschien later, als ik groot ben, dat het weer zover kan komen. Voordat jij groot bent, dat kan nog jaren gaan duren. Uh, misschien komt in de tussentijd dan George Clooney voorbij. Want George Clooney is weer vrijgezel sinds vandaag. Ik dacht, dat lijkt me ook wereldnieuws om met Patty te bespreken. Je bent iemand van de showdesk. Ja. Dus, uh, nou, ik vind George Clooney wel... wel ik wist niet dat hij verkering had. ik ja, heb een verkering ja. met een hele mooie vrouw, Elisabetta Canales. Dat is een Spaanse schone, uh, gestudeerd... Knap, uh, intelligent. Uh, nou, best Jong. een goede leeftijd. Oh, okay. dertig of zo. Oh, okay. Dus het kon allemaal. Ja, het nog. kon Eigenlijk allemaal. De geschikte kandidaat. Ja, ja George Clooney. Twee ik ben... jaar duurt het. Ja, maar ik denk dat hij wel iemand is die uh, het is zo'n. Zo he, he, he's got flirt written all over his face. Ik bedoel, als wij met z'n allen in een rij gaan staan voor een Espresso Cupje in de PC Hoofdstraat, dan wil je toch en dat wordt via zijn smoel verkocht, dan begrijp je eigenlijk wel dat deze man gewoon uh, ja stront van goud kan verkopen. Ja. Niks mis maar met een espresso trouwens. Maar, maar die George maar. Clooney krijg je er nooit bij. Je krijgt altijd een homoseksuele. Nee, die, die, die Ze een jongen niet. in een driedelig pak. Uh. <laughs> Nee. als je je cupjes kon kopen. Ja, die veel te dure cupjes. Maar eh, het is, het is een, een, een man die niet voor niets voor zo'n commercial gebruikt wordt, want hij, hij, als je, ja, hij spettert van een scherm af. Vind jij hem ook leuk? Vind je hem aantrekkelijk? Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat hij namelijk he, ik denk dat zijn aantrekkelijkheid is dat hij als hij die twinkeling in zijn spraak uh, kan waarmaken, dan denk ik dat wij beiden nog wel eens van de stoel af zouden kunnen glijden als hij hier ja? zou aanschuiven. Ja, ja. ja, ik denk dat het wel een je band... daar ook ja, misschien een intieme vraag. Maar zou je daar werk van maken als jij nou zeg maar... uit de van die serie die hem diva's over de vloer... en je kan opeens een ontmoeting krijgen met George Clooney? Ja, maar ik, ik, ben, ik ben niet ja. zo starstruck. Maar ik zou hem wel willen ontmoeten om te kijken of we gelijk hebben in deze. Dat lijkt me wel weer heel ja. leuk. Als het een man is om, om, om mee te lachen... als hij net zo stout is uh, in werkelijkheid als dat die ogen beloven... dan denk ik wel dat je er een, dat je er een avond mee door kan brengen. Maar ja. om nou te zeggen, we gaan het de nacht ook doen, nee. Nee, dat hoeft nou De ook weer klaar. niet meteen, toch? Genoeg <laughs> gehad. Even kijken of je ermee kan lachen. Wij gaan het zo over je programma's hebben luisteraars thuis. Je kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Ga dan naar ons gastenboek en laat uw reactie, uw vraag, uw commentaar op Petty Brat achter uh, radiokunstof.nl. Petty Brat, je bent zangeres, je bent presentatrice, programmamaker, entertainer. In mei, zoals we net al bespraken. Uh, kreeg je van SBS 6 de mededeling. dat je contract met de zender niet wordt verlengd. Inmiddels zijn we een maand verder. Is er heel veel op je pad gekomen. Hoe staat het ervoor? Wat, wat is er gebeurd in de afgelopen weken? Uh, wat er gebeurd is, is een, uh, van, die, van die drie weken. heb ik er eentje vrij uh, depressief onder mijn dekbed gelegen. en uh, gevochten tegen alle oneerlijkheid. en uh, menig traan weer gelaten. Nou ja, toen dacht ik. eigenlijk begint het wel te wennen. laten we dit keer maar naar een week. Uh, eventjes. Uh, de schouder, één schouder, want die andere is net geopereerd... Ja. Uh, je zit hier in Mitella. <laughs> ja. Ja. En laten we gewoon eens kijken wat we eraan kunnen doen. Want je kan nog zoveel meer. En uh, toen heb ik weer allerlei uh, programma-ideeën uh, naar boven ge gehaald. Die ik ooit eens in mijn hoofd had of opgeschreven. Toen uh, ben ik gewoon eens wat andere programma's gaan doen. Zoals daar was bij uh, Net 1, Comedy Live. En uh, van daaruit was het hartstikke leuk. Waar ik guest host was met Jaap van der Wal en uh, uh, Martijn. Tina Sandy het allemaal best wel ja, leuke dat je denkt, gewoon, ja, en leuk. Leuke creatieven, programma makers. En die waren eigenlijk best wel in shock dat ik uh, me zo goed staande hield. Nou ja, dat soort dingen ben ik allemaal gaan doen. Daaruit voort is dus wacht even, dat, dat was alvast bewust beleid. Van, ja, ik nou, ga mijn visitekaartje weer even afgeven. Nou ja, ik vind als je wil werken, dan, dan moet je in ieder geval wel zorgen dat de mensheid weet dat je dat, je dat wilt en dat je bes, eh, beschikbaar bent. Ja. En eh, nou, dat heb ik dus wel, ja. En ik had ook wel een bepaald plezier kreeg ik uh, uit, uh, uit het feit dat ik uh, met mezelf en met de situatie met de SBS de, een beetje de draak mocht steken. Dus ik mocht ook bij Jan-Jaap van der Wal laten. Uh, te zien dat ik dus alles kon... en eigenlijk mijn persoonlijke cv neerleggen. In de vorm van... ik heb hier een doosje met cd's... en ik moet vanavond los, want ik moet in het doosje slapen. En, uh, ze hadden ook een nieuws desk gemaakt... waarin ik dan zei, ik kan alles. Ik kan zelfs achter een, een bureau zeggen... dat ik uh, ja, eigenlijk een BNR aardig vind. En heeft u dat niet gezien, dan doe ik het even voor. na nou, dat allemaal. En uh, ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in... dat bijvoorbeeld alweer geresulteerd... in iemand die opbelde dat er een nieuwe comedy aankwam... of ik daar een hoofdrol in wilde. Wilde. En toen uh, ging dat balletje verder rollen. En toen zijn we eigenlijk mijn cd sneller gaan afmaken... omdat ik ineens de tijd had. En die kwam uit. Nou, dat genereerde weer een hoop publiciteit en uh, een hoop optredens. Ja. En daaruit voort is weer het uh, idee gekomen om die diva's over de vloer te doen. Het programma wat vandaag in de Telegraaf ja. aangekondigd stond. Samen met Patricia Pai en Tatjana Simic. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dus er is gewoon weer een hele lawine aan, aan, aan toekomstplannen. en dingen die ook werkelijk gerealiseerd gaan worden. In die week dat je nog wel depressief onder dat uh, dekbed lag. heb je ook nog een interview gegeven. Daarin vermelde je dat uh, je bij de Lidl boodschappen ging doen. dat je je ja. vakantie had uitgesteld. dat je helaas je BMW niet meer af kon bestellen. <laughs> en uh, dat we. ondertussen zagen wij dat de, de kijkcijfers van shownieuws zakten. Ja. Dat moet je toch ook heel veel. Ja, ik, ben ik zou daar heel erg uh, liegen. als ik uh, zou zeggen dat, uh, dat me dat geen deugd deed. Ik vind het, ook het programma gewoon niet zo leuk maar ogen. Moet ik eerlijk zeggen, de humor is zo'n beetje uit. Maar ik uh, moet zeggen, de kijkcijfers zijn inmiddels weer gestegen... voor wie dat in de gaten houdt. Maar dat weet ik voornamelijk uiteraard aan het feit... dat de wereld draait door er niet is op dit moment. En uh, ja, daar ben ik wel best wel een beetje kinderachtig in. Terwijl ik echt mijn en Je collega's... vindt eigenlijk dat je helemaal niet vals moet doen. Nu, nee. Maar ja, maar je doet het wel. Ja, snap je. Ja, ik vind het dan ook weer lullig... Voor voor Victor en, en, en al die andere collega's die er wel nog steeds heel hard aan werken. Maar ik, uh, ja, ik word dan toch uh, eigenlijk een beetje onpasselijk als ik uh, hoor dat er auditiedagen zijn om mijn plek in te nemen. En als ik dan hoor wie die, wie die plek dan denken te kunnen innemen, dan denk ik helemaal ja jongens, jullie hebben het allemaal helemaal niet begrepen. Heb je daar nog namen bij? Nee, of... ja, dat is deze maar niet. <laughs> nee, die gaan we ik niet dacht, doen. ja je bent toch lekker vals bezig. <laughs> maar is het dan een kwestie van, uh, nou, ik ben gevallen, uh, ik ben weer opgestaan, pleist Erop, kus erop, klaar, ja. wegwezen, Volg volle vaart vooruit. Ja, ja? ja ik, ik vind wel, weet je, je dat, uh, dat heel lang over dingen zeuren heeft geen zin. En uh, naarmate je ouder wordt, is dat een van de wijze lessen uh, die je meekrijgt. En ik ben natuurlijk al uh, ben wel eens vaker gevallen. Maar weliswaar wat dieper dan, dan nu. Want, maar nu had ik nog de tijd om, uh, om, om iets op poten te zetten. Wat mij het meest stoorde aan uh, het niet verlengen van het contract bij SBS... was eigenlijk het feit dat, uh, hadden ze me dat drie maanden eerder gezegd... dan had ik in die drie maanden dit rustig kunnen doen. Nu is het echt uh, een, het zoeken naar nieuw werk. Ja. En nu moest het in drie weken echt als een soort van... Één week Week verdriet En twee weken een soort van lawine van die Nederlandse pers... die, uh, die op uh, cd's en weet ik veel wat ja. allemaal afkwamen. En natuurlijk ook ergernissen van Albert Verlinde... die daar dan weer overheen komen. Zodat ik gisteravond toch een beetje in mijn bed zat van... Oeh. Ik zat zo lekker aan die andere kant. Waarom ben ik nou weer aan deze kant gaan staan? Ja, ja maar het, het, zoals je al zegt, het is niet de eerste keer in je leven... dat je afscheid moet nemen tegen je zin uh, van een broodheer. Elke keer kom jij vrij snel met een antwoord. Uh, dat, dat is dan een nieuw programma, een nieuwe cd, een uh, nieuwe tournee... Een, een, een nieuwe kwestie of, of wat mm -hmm. dan ook. En daarin oog je, tenminste kom je op, op mij over als iemand... die nou, misschien wel bijna in paniek die, die niet de rust neemt om, om, om eens lekker uit te zoeken wat ja, ga ik maar nu doen. Nou, dat had ik ook wel, uh, Dan zeg ik ook, dat vind ik, uh, als ik die kans had gekregen. en uh, dat had financieel mogelijk geweest. dan had ik, uh, dan had ik uh, heel graag gewoon eventjes drie maanden, nou, misschien zelfs al een jaar niks willen doen. Maar die, dat zit er gewoon nu niet in. Uh -huh. dat zit er niet in ik, moet het, ik, uh, ik heb uh, een, een, een schoorsteen ja. die moet er ook ja. op ja, om het een heel lang verhaal kort te maken <laughs> ja. moet dat er gewoon op en, uh, dat, uh, en ik heb uh, lekker huis en ik wil het niet kwijt omdat iemand nou uh, in een rotpui was opgestaan en zei van zij mag niet meer maar daar uitspreekt toch ook wel nog steeds, uh, zie je nog de littekens van, van de oude wonden hè, waar je het al over had. Eerder faillissement, de paniek eigenlijk die er ja, of, met, ja, met over tenken. je heen komt als ja. je denkt van oh ik zit zonder werk. Nou, je moet het zo zien dat ik nooit de kans heb gekregen om aan een uh, pensioen te werken. Dat doe ik nu eigenlijk. Toen ik dat faillissement had, uh, uh, ja, gaat het maar aanstaan, dan komt er een curator binnen. En dan kan iedereen zeggen, het is je eigen schuld. Maar zo zit het gewoon niet. Ik ben toen echt zwaar in de maling genomen door iemand uh, die uh, alles op mijn naam had gezet. De toenmalige partner. Ja. En, uh, die een toen... blad onder andere heeft ontwikkeld, een tijdschrift. Ja. Nou, en is alle goed. schulden, ik geloof een paar miljoen. 2,7 miljoen heb ja. ik... Uh, heb jij dan, op ja, je bord gekregen? Ja, en dan komt er zo'n curator binnen. En die zegt, nou, wen er maar van staan. Je hebt vanaf vandaag geen dak meer boven je hoofd. Dit is 2,7 miljoen. Heb je het goed gezien? Dat schuiven we er nu af. En je krijgt pas de eten als je terugbetaald hebt. Dan, uh, ja, dan slaat de paniek toch wel lichtelijk om je oren. En ik heb, uh, ik heb daar tien jaar over gedaan. En toen had ik het eigenlijk pas weer op de rit. Ja. En nu had ik dan uh, eindelijk mijn droomhuisje gevonden. En, uh, aan de Amstel? Aan de Amstel, want ik heb altijd gezegd... later als ik groot ben, dan ga ik lekker aan de Amstel wonen. Ja. Nou, dat is me gelukt. En nu, daar nou heb ik natuurlijk alles in gestoken... wat ik de laatste jaren uh, gespaard heb. En nu was het dan ineens van... oh, daar gaan we weer. Daar gaat de droom weer ontploffen. En daar had ik eigenlijk nu helemaal geen zin meer in. Ik heb helemaal geen zin meer om opnieuw te beginnen. Ja. Ik wil wel opnieuw beginnen met een nieuw project... maar ik heb geen zin om alles eerst weer kwijt te raken. Want dat zou oneerlijk zijn. Die les heb ik al gehad. Maar als we de laatste pakweg twintig jaar bekijken... Hoe, hoe bepalend is dan geweest dat er altijd iemand achter je stond... Uh, of dat nou een curator is of, of een kwestie... Of een... maar in ieder geval die schoorsteen moet roken... En ik moet mijn geld verdienen. Nou, het is, uh, ik denk dat uh, de curator is niet eens meer Iemand die achter je staat en die je in je nek krijgt. Die staat gewoon een buil in je nek. Die, een curator is iemand... en dat, dat is iets wat ik in, in, in de Nederlandse wetgeving... dat vind ik nou iets in de Nederlandse wetgeving... Wat een keer, waar een keer naar gekeken zou moeten worden. Je gaat failliet, je krijgt een, uh, een, een curator aangewezen... die een faillissement uh, moet oplossen... en zo goed mogelijk moet oplossen... Uh, voor, uh, degene, voor de failliet en uh, voor de schuldeisers. Ja. Maar daar komt dan bij dat die man uh, daar dus zo lang over mag doen... als hij dat zelf wil en uh, zo gedegen mag, uh, mogelijk mag uitzoeken. En uh, hij is dan de eerste die uh, het geld krijgt. Uiteindelijk krijgt hij dus met zijn uren als eerste betaald. Daarna krijgt de belasting betaald. En daarna komen nog eens de crediteuren. Nou, ik, ben, uh, ik heb wel eens in Den Haag nog uh, rondgereden. En toen kwam ik toch langs een kantoor waarvan ik dacht... meneer Udink, de curator, volgens mij heb ik dit voor de helft betaald. Maar heeft u zichzelf heel erg goed, te goed gedaan aan iets? En niet... Uh, en, en, en vergeten Pas om, nou toch op wat je weer je zit dit? me echt helemaal zak. Als moet je straks weer een hele dure advocaat gaan inhuren. Waarom? Waarom? Ik bedoel, uh, ik, uh, ik, ik, ik ben niet bang voor meneer Uding. Nu niet meer. Dat, die fout zou ik ook nooit meer maken. De angst die die man mij heeft gegeven in mijn leven. Die ja, dat in... zit nogal diep. Ja, want ik zie, ik zie echt nu een ontzettend felle ja, nee, tante ik, tegenover ik mij laat zitten. Laat hem me bellen. Ik kan hem aan. Echt. Ja, maar dit, dit geeft al, al, zeg maar, hoe je reageert, geeft al aan dat dit. Maar ik vind het eigenlijk... gewoon heel erg oneerlijk. Ja. Ik vind het gewoon niet dat iemand net zo lang over het uitzoeken van een boekhouding mag doen als, uh, als een ander daar uh, ja, allerlei uh, zijweggetjes in heeft gecreëerd. Mm. Weet je wel? En uiteindelijk, waarom wordt in een faillissement niet gewoon iemand neergezet die echt dat wil oplossen en niet denkt: van nou, ik krijg dadelijk de meeste, uh, het meeste geld hieruit. Ja. Dat vind ik gewoon raar in dit. Land. Heb jij ooit het moment gehad dat jij zeg maar helemaal vrij in je hoofd kon zijn en kon zeggen: Zo, Patty, ik ga er eens even goed voor zitten en ik ga eens nadenken, wat ga ik doen in mijn leven? Nou, dat doe ik wel elke dag eigenlijk. Oh, ja? ja, zo begin ja. ik de dag wel. Ik begin toch wel vrij vaak met: uh, Laten we eens even. En dan die... het hele leven of, of beperk je je dan tot de dag die voor je ligt? Nou, ja, gewoon wel de dag die voor ja? me ligt, maar ik, ben, uh, ik denk dat ik ook wel goed kan schaken. Uh, uh, Voor uitzien dus? Ja, ik bedoel, als iemand mij ertoe dwingt om... Uh, maar dat, dat is dan het enige dingetje wat ik meneer, uh, meneer Uding, de curator, dan wil meegeven, nageven. Is dat hij me wel getraind heeft om uh, zes stappen vooruit te denken. En uh, wat zou hij nu weer gaan doen? Dat ben ik wel heel goed. Ik kan, uh, ja, dat kan ik heel goed. Wat jij ook heel goed kan, uh, en dat is ons als redactie ook opgevallen... is dat jij het product Patty heel goed in de markt kunt zetten... Jij bijvoorbeeld, jij doet echt feilloos... daar hebben we vorige week nog een, een statie van gezien... aan, uh, uh, uh, aan je eigen, het spreiden van het nieuws omtrent jouzelf. Jij zegt bijvoorbeeld bij Giel Beelen... volgende week kom ik met groot nieuws over een ja. tv-show. Dus dan ben je dan met iets in het nieuws... maar de volgende week ben je dan ook in het nieuws. En eigenlijk... Kan ik me niet herinneren in mijn leven dat jij niet voorbij kwam hè? In, in de tijdschriften, bladen? Ja, ik moest daar wel vreselijk om Want Gisteren zag ik uh, uh, ergens dat uh, bij Editie NL, geloof ik, uh, op RTL, uh, dat uh, het, het fenomeen Petty Bart dat het eigenlijk. Uh, er was een media uh, die dat analyseerde als zijn, als dit zijn het soort uh, mensen die als uh, op hun knie zijn als hun knie beseerd hebben uh, de bladen bellen. Daar moest ik wel erg om lachen, want, <laughs> want ik je erg wel dat uit niet. Dat, het, dat je dat niet doet. Nee, dan je ben kijkt ik echt wel de uit. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is wel zo dat jij heel goed weet hoe het werkt, toch? Die hele machinerie van. Nou ja, het, is, het is ook een kwestie van geven en nemen. Het is, de, ik bedoel, ik heb, heb shownieuws gedaan. Ik heb, uh, ik heb ook aan de andere kant gezeten. Ik weet heel goed uh, hoe je dingen met mensen regelt om. Uh, of wat je moet zeggen inderdaad, om, om de boel op gang te houden. Ik, uh, is dat intuïtief? Ja, je dat, dat denk ik wel. Dat, ik, dat vermogen? Ja. Of, of is het echt strategie? Dat je met nou, je manager ik, ervoor gaat zitten en zegt van. Ja. Nee, nu gaan we nou, we doen. maken wel per dag keuzes hoor. Want net zoals vandaag was het echt. Ik denk dat ik vandaag 60 telefoontjes heb gehad over, uh, over die divas, over de vloer. Ja. Maar ja, dan begint het al, met het feit dat het helemaal niet over de vloer is. En dan ga je dat aan de een uitleggen. En die zegt dat dan weer op, bij de ander. Op een, op, in een programma. En dan gaat de ander weer zeggen, ja, dit is het wel. En dan gaan ze bij een ander programma hebben we dan je weer door. druk mee hebben? Ja, dus dan kies ik voor het weiland en de honden. Op, dat, op een gegeven moment. Dus echt, dat ik echt denk van goh, goh, goh. Wat ben ik belangrijk? Dat heb ik niet zo erg. Maar heb je de controle? Heb je de controle ja. in hoe jij. Ja, dat, ik denk dat vandaag gaan we allemaal lekker modderen. morgen komt er weer duidelijkheid. Ik las een interview met je, ook een vrij recent interview... waarin je zegt, ik zeg altijd, Patty komt er altijd wel weer bovenop. Mm -hmm. Nou, die inhoud die snap ik natuurlijk. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Maar wat ik daar zo... Uh Fascinerend aan vindt, is dat jij over jezelf praat als Patty. Als waren het iemand zelf. Eh, anders. Dat ja, is wel interessant inderdaad. Maar ik, ik, ik, ik, kijk, ik kijk jij zo naar ja, jezelf? Ja, ik kijk ook zo TV, merkte ik gisteravond. Toen ik naar nou, dat item in uh, editie NL zat te kijken, toen was het. Daar net... was jij in? Ja, dan hadden oh, ze een ja, heel item gemaakt over de, het fenomeen. Over feit, jou, ja, Hoe het fenomeen in godsnaam kan. Dat, uh, dat uh, iemand met beperkte kwaliteiten zo ontzettend. Uh, uh, uh, veel besproken is... Mm -hmm. En ik zat ernaar te kijken. En ik had bijna medelijden met het meisje. <laughs> maar dat wil inderdaad daarna... Het meisje naam... wat het gemaakt had? Of die nee, het moest analyseren? Die, die, nee, het meisje Petty. Oh. Die, die ik daar zat. Ja, toen ja. ja, dacht ik, ja jongens, zo kan je het natuurlijk ook monteren. Maakt mij veel allemaal geen zak uit. Maar ik zat daar toch wel met een traantje. Weet je? Dat ik dacht van, oh mijn god. Je zat eigenlijk uh, weer om huilend naar jezelf te kijken. Nou, niet omdat ik mezelf zo zielig vond. Maar dat ik dacht, ja, je kan het ook uh, zo maken... dat het inderdaad best wel sneu is voor, dat, uh, voor het meisje... dat. Ik ik uh, Doe oh. maar wat water, sorry. Ja, gaan even aan de <laughs> ja. uh, dat ik best wel uh, een beetje zielig vond voor dat meisje wat daar geprotecteerd was. Waar het niet dat ik dat zelf was. Ja, maar, maar eigenlijk zeg je daarmee ook van de... Nou ja, je kan ook zeggen, je, bedoel, je laat een stukje uit lucht zien. En dan denk ik, ja, Joost weet het niet. Maar het is wel een van de grootste groepen die we in Nederland hebben gehad. Qua ook uh, succes in het buitenland. En wat je er dan verder allemaal van vindt. Dat doet er allemaal niet zoveel toe. Dat heeft zichzelf bewezen. En dan uh, laten ze dan een klein stukje horen... van waarin ik heig... How oh, we were so much in love. En dat was ongeveer de, het enige stukje... wat ik daar dan in gezongen zou hebben. Dan denk ik, ja, jongens... Wat flauw nou allemaal. Maar dit wist jij toch allemaal al lang? Dat ja, er zo altijd over dat... jou gepraat wordt ja, maar en maar dat dat altijd op zo'n manier gebeurt? als in, in, in vijf minuten tijd... Uh, uh, uh, tien van die dingen achter elkaar gezegd worden, denk ik, nou... En dan wat, doet uit... er, wat doet er nou eigenlijk het meeste pijn daaraan? Mmm... <hums> Ja, dat zij het ook uitzenden. <laughs> Snap je? Ik bedoel, uh, het, is, het blijft een programma wat, uh, waarvan ik denk, ja, je wil ook kijkers. Dus uh, al, als je had geweten dat, dat, uh, dat, uh, dat je dat met mij niet zou trekken, dan zou je dus ook niet een onderwerp goedgekeurd hebben wat je zo laat zien. Weet je, dus het is allemaal zo dubbel. Ja, maar, maar, maar mijn vraag ja. gaat over jou. Dus wat, wat jou er uh, zo in raakt, of voel je je Nou, bekend? nou dat heb ik wel eens, ja. Ik heb wel eens dat ik denk, ja, maar denken jullie nou dat alles toeval in het leven is? Je moet er aan de basis ook nog wel wat voor kunnen natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, het kan niet alleen maar een mediaspectakel zijn en oh god, ze doet ook nog nou wat. Nou ja, sterker nog, ik, ik probeerde jou net eigenlijk uh, uh, erheen heen te loodsen. Dat daar wel degelijk ook regie op zit. Dat jij namelijk iemand bent die wel zorgt dat er altijd wel iets te doen is uh, nou, wat, om jou wat, ik, heen. wat ik heel belangrijk vind, is uh, dat ik uh, buiten uh, uh, op de zondag... bij Carlo en Irene te gasten zijn. Vind ik het ook heel fijn. Niks mis mee, hoor. Maar vind ik het ook heel fijn om een avond met jou te praten. Dus ik ben ook heel bewust wel... daarin heb ik heel goed de touwtjes in handen. In de keuze van... Uh, uh, Publiciteit, in interviews... Ja. Ja. Je kan niet alleen, maar ik heb van de week een heel groot uh, uh, stuk gemaakt... met een uh, hele leuke jongen voor de nieuwe revue. En dan denk ik, ja, ik wil gewoon daar twee uur mee praten... En dan wil ik daarna wil ik dan toch wel de celspot van de wansmaak van de woensdag bij Giel Belen. En dan wil ik daarna ook wel gewoon bij jou zitten. En ik wil ook naar de Comedy Live. En waarom wil je dat dan allemaal? Wat wil je laten zien? Dat doe ik niet om iets te laten zien. Want dit schiet voor mij eigenlijk ook niet op, maar ik vind het gewoon hard. Ik bedoel, het is niet dat. Ik denk niet dat jouw luisteraar mijn nieuwe cd gaat komen. Nou, dat weet je niet. Ik ga zo een nummer laten horen. Dat doen we niet. <laughs> Jawel, dat gaan we wel doen. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik niet alles uit. Uh, um, ja, waarom doe ik. Een Pure berekening. Juist. Het is gewoon ook dat ik heel veel. Uh, dat ik ontzettend veel interesses heb. En ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. op de een of andere manier. Ja. Ik dat, dus ik ga hier echt met plezier naartoe. omdat ik denk, ah, leuk. Ik ja. had het is een andere toon. Nou. Ik heb een programma gezien waarin ik jou heel graag zag. Dat was het programma van Johnny de Mol. Ja. Waar is de mol? En hij ging met jou naar je geboorteplaats in Nieuw-Guinea. Ja. Hij ging naar het schooltje. Hij ging naar het huis waar je gewoond ja. hebt met je ouders. Met je, met je broertje en met je zusje. Ja. In een heel klein uh, kamertje sliep. Het was ongelooflijk leuk om te zien. Laten we eerst even luisteren naar een fragment. Hier heb ik gewoon in dat raam gestaan. Maar dan heb je hier staan dansen. Hier ben ik drama raam uitgeflikkerd. Ah. Memories. Memory. Memory Bent hij oh. altijd hier dansen? Ik ben helemaal over mijn Tour. Hier heb ik gewoon gewoond. Hier heb ik gewoon gewoond. Ik weet het even niet meer. Hoe kan je nou gewoon hier zijn, hè? En dat het er nog staat. Ik wist zeker dat het er nog moest zijn. Ja, stond mijn broer daar te vliegen. Mijn vader roeide hem dat goal, keeper. toen stond ik vreselijk uit te lachen als hij weer keihard die bal door zijn benen liet gaan. Oh, die arme moeder van mij, die nou echt waar hier weg moest en dan in een flatje in Rijswijk terecht kwam. Die twee juist staan janken voor het raam dat ik er echt gewoon ben. Ik vind het helemaal geweldig. Dank je wel. ben leuk dat je die gitaar mee had genomen. Mm -hmm. <laughs> wat ik wel heel erg grappig vind... is dat het zonder beeld ook nog heel veel indruk maakt. Ja, ja je kan er gewoon naar luisteren. Ja. En, en, en dan kom je dus terug op die plek. En wat mij nou zo uh, opviel aan, aan die televisieuitzending... is eigenlijk dat jij begint... je komt erin zoals we je ook kennen. Een beetje een lawaai papegaai. Ja. Maar gaandeweg de uitzending word je eigenlijk steeds stiller. Ja, en ik denk ook dat dat uh, iets is wat uh, niet heel veel mensen zien. En waardoor uh, dat is waarschijnlijk ook een gedeelte van mijn behoefte om in, in dit soort interviews te zitten. Omdat je dan toch, uh, omdat dat er een, dan iets anders van je te zien is dan dat je normaal ziet in, uh, in de gewone commerciële uh, ja. televisieprogramma's. Want, want voor mijn gevoel zien we je daarin heel veel hard lachen met Gerard Joling. Ik xageer. Waar ik heel dol op ben. Ja, het ja want dat ja, hele... lachen ook. Het lachen ook, ja. tuurlijk. Maar... Dat introspectieven en ja. ook dat nadenken... dat zagen we in deze uitzending uh, ja, heel, de heel sterk de, gebeuren. Moet je eerlijk zeggen dat ik uh, die kleine de mol echt een van de betere... Ja, ja, betere programmamakers in dit land vind. Dat hij echt gewoon dingen had uh, geregeld en ook dingen zei... waarvan ik dacht, wow. En ik heb ook shots gezien waarvan ik dacht... mijn hemel, wat moet het leuk zijn voor mijn ouders bijvoorbeeld... om dit terug te zien, want het... Uh, ja, hij haalt het, uh, het onderste uit de kan in elke opzicht. En dat, uh, dat ik, ik heb toevallig van de week de herhaling gezien. En toen uh, dacht ik, god, dat vond ik zo'n mooi uh, liedje. En hij kiest zelf ook de muziek uit. En toen is Antoine, uh, mijn man, dat voor mij gaan downloaden. En toen bleek dat uh, de titelsong te zijn van een film over een bergbeklimmer... die met iemand een berg... Uh, hou me te goed hoor, ergens een hele hoge berg heeft beklommen... en daar uh, zijn partner moest achterlaten omdat hij de weg terug niet meer uh, redde. Ja. En dat zat gemonteerd onder de kerk waar mijn broertje, die overleden is, uh, gedoopt was in Nieuw-Guinea. En toen dacht ik: moet je nagaan hoe hard hij nadenkt over wat hij waaronder monteert. Mm -hmm. En op de een of andere manier weet je dan niet wat het is... maar het raakt je. En ook die muziek is, maakt daar onderdeel van. Maar als je dan gaat opzoeken... wat De zorgvuldigheid ja, waarmee hij dat gedaan heeft. Ja, ik, ja. Ben, ik ben zo uh, onder de indruk van zijn capaciteiten... Mm -hmm. dat ik het gewoon ontzettend leuk... ik heb dat als de leukste reis ooit ervaren. Uh. Maar jij laat, jij laat daar inderdaad uh, de verstilling uh, zien. Je, je, je zegt ook van... ik ben blij dat mijn ouders uh, dit ook hebben kunnen kunnen zien ben je blijer of opgeluchter of gelukkiger met, met dat beeld dan met laten we zeggen de feestende patty die op een tafel staat en moenga moenga zingt nou, ik, ben, ik, ik vind uh, het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat ik het zo jammer vind dat je altijd één kant moet kiezen. Uh -huh. Ik heb heel vele kanten. Ik bedoel, ik zou met jou uh, waarschijnlijk een hele avond door kunnen bomen. En dan drie flessen wijn verder. En dan ineens. Dat Hoeveel? Ik... Nou ja. Mag er ik... nog één bij? <laughs> ja, en dat we jou onder de bar eindigen. En dan nog denken van we gaan nu die Polonaise doen. Dit waar we altijd zo'n hekel aan hadden. Wat is er in hemelsnaam mis mee? Ik vind het namelijk hard. Hartstikke fijn om hier aan het water gewoon een leuk gesprek te hebben. Ja. Maar ik vind het net zo fijn om dadelijk met jou door de, door de straat hierheen te gaan in Polonaise. Ja, het dat zijn ook... twee dingen die ik gewoon weiger. Ik weiger uit het een of het ander te ja. kiezen. Ja. En maar is dat, is dat een soort opstandigheid? Dat, want, want aan de andere kant, ja, misschien vind je dat een hele tuttige opmerking. Maar dat, hm. die, dat gaan met die banaan wat je een beetje, een beetje hebt... Op een gegeven moment denk je ook van, dat heeft die vrouw helemaal niet nodig. Het is veel mooier als ze nu gewoon, gewoon die banaan even lekker laat zitten. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar ja, een banaan laten zitten. Er is ook nog nooit iemand wijzer van geworden. Ja, nee, ja, maar deze ben... op de tegel? <laughs> een banaan laten zitten. Nee, maar wat, wat ik eigenlijk bedoel is dat ik het uit... Het, je weigert het... gewoon je aan nou, te passen. Nou, nee, maar ik heb gewoon helemaal geen zin om uh, conform... Uh, iedereens beeld van uh, correct te moeten leven als ik denk, er zitten gewoon zo vele facetten aan mij. Als je mijn, mijn, mijn uh, iPod bekijkt, dan snap je hoe ik in elkaar zit. Dat gaat inderdaad van Frans Bauer tot aan, uh, nou ja, whatever. Zo'n zo titeltrack van uh, die, die Johnny monteert, ja, weet je wel, ja. onder mijn uh, programma. En dat past allemaal en dat in dat leven? Dat past in mijn leven. En ik, ik weiger gewoon, ik bedoel, ik heb een hele hoge dosis stuttigheid. En ik, uh, ik ben dol op uh, het gezellig maken in huis. Komt het woord weer, gezellig. Dolopen, uh, uh, ja, ik bloemen moet ik in huis. Ik vind het, het moet warm, het moet gezellig. Het, ja, het ja, maar, maar ik, ik zie, ik zie, ik zie in heel veel beelden die ik van jou zie ook wel. Uh, nou, Nieuw-Guinea misschien, uh, gezelligheid, warmte, kaarsen. Je bent heel meditatief, uh, ja. je, je, je doet aan yoga. Uh, je, je trekt je af en toe terug in Thailand. Hè? Dat, dat is ja. een kant van jou die je ook heel sterk ontwikkelt. Dus je hebt het, een zesde zintuig. Daar ben je ja. ook enorm mee bezig geweest. Dat is uiteindelijk ook wel een, een programma geworden ja. dus. En dan zeg ik maar... Maar jij zegt dan en. Uh, ja. Maar de andere kant is... Uh, Loltrappen. Is, er, is gewoon trappen. Ja, het is heel eenvoudig en het is een, ja, ik, ik zou iedereen aanraden om dat toch zo, zoveel tijd eens dus goed te doen, want dan word je echt. Uh, ik word daar alleen dat het. Ja, ik word daar gewoon heel blij van en ja. opgelucht, weet je. Ik ik vind een avond een uh, goede lol. Ja, en dat kan lol zijn. Met Gerard heb ik altijd zulke verschrikkelijke leuke avonden. Dan denk ik, ja, ik lach te hard. En dat kan heel irritant zijn. Maar ik heb dan nog, voor mij gewonnen... Gewoon niet in kleine restaurants gaan eten. Daar kunnen we wel afspraken Daar mogen we niet meer in. Laten we eens even luisteren hoe die lol klinkt.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 Want morgen is er weer een nieuwe dag en is de zon voor even opgeborgen. Vergeet niet dat die altijd naar je lacht. Je zult dan zien, je voelt je stukken beter, want nacht die helpen jou toch niet. En laat de hele wereld dus maar weten dat jij altijd dat zonnetje weer ziet. Maar wil je slingers aan de wand, dan moet je het Het leven is een feest. Ben je gelukkig, heb dan maling aan de poen. Het leven is een feest. Jij gaat gewoon een keertje lekker uit je mond. Een beetje dit en een beetje dat. En denk leven door. De het leven is een feest. <totstuken> De zoete Moezel is al binnengebracht. En wij, Patty, Brard en ik lopen hier in een eindeloze Polonaise. Zij met één arm. ik Twee handen op haar schouders. Dit is de dit is carnavalshit van, van dit jaar. Van vorig jaar. Van vorig jaar. Ja. Geschreven door Emile Hartkamp. De ja. man, de, de, de, de ster auteur van Frans Bauer. Die ja. hem groot heeft gemaakt. En volgens mij heeft hij hiermee jou toch ook uh, uh, ja, op de kaart gezet, de kaart gezet ja. als carnaval. Als zangeres of als nee, krakerzangeres. Feest. Gewoon. Feestzangeres. Ja. Ja. En daar treed je heel veel mee op. Ja, dat gaat heel erg goed. Nee, nogmaals, ik, uh, ik uh, had in gedachten toen hij een album met mij wilde maken... van uh, we gaan dus uh, alle leuke Italiaanse zangeressen nemen. En uh, Mina, en ik weet niet wat ik allemaal bij hem had. En die gaan we heel mooi vertalen naar het uh, Nederlands. En toen op een gegeven moment toen zegt hij: Ja, maar toen hebben we daar een paar gesprekken over gehad. En toen zegt hij: ja, Het vervelende is als ik uh, met mijn commerciële oog kijk, dan zie ik gewoon een face <lacht> en, en dan kan jij wel heel mooi willen doen. Hij zegt: Dat schiet, dat, dat moet je dan maar in, in een ander stadium in je leven gaan doen. Want hij zegt: er Is er geen akoestisch theaterprogramma nee, voor 50 mensen? Nee, nee hij zegt: Het schiet wel niet op. En hij zegt: Jij bent eigenlijk. De enige Nederlandse vrouw die je kent die gewoon zo'n feestcd moet maken... en waar een café en een piratenfestijn van op zijn kop gaat. Want het zijn bijna alleen maar mannen in Nederland. Dus je hebt een Joling, een Walter Kroes, een Peter Beens. Een, en daar sta ik dus nu ook allemaal tussen als enige vrouw. Ja, ik lig in een deuk, want je bent al gauw beeldig natuurlijk. Ja. Ze, ze hangen aan je lippen waarschijnlijk daar. En, ja. en, en je krijgt altijd je publiek mee met dit genre. Ja, dat is je, heel fijn. Je hoeft er weinig voor te doen. Ja, dan, ja. Met dank aan Emiel. Ja. Maar is het niet doodvermoeiend? Ik bedoel, je bent ook geen 22 natuurlijk. Nee, maar het is, ik denk juist dat als je... Wat wil je dan doen, weet je? Als je dan thuis je op de niet. bank gaat zitten met je... Met, uh, een, Van goed boek misschien. Ja, nou ja, kan. Het kan. Maar het kan ook later nog. Maar ja, ik, kan, ik lees ook goed tussendoor. door. Ja. <laughs> maar tegen de tijd ik moet wel eerlijk zeggen dat ik meer een tijdschriftenvrouw ben dan een, uh, een goede boeklezer. Ja. Nou zing je daarin, uh, ik ga toch even serieus ja, geen, op de ja, tekst in, want je weet ja, ze het. Ze zijn een, serieus. Een, ja, het, is een, het leven is een feest en uh, dus de, het motto is eigenlijk dat, en eigenlijk van alle, alle nummers die erop staan, dat het leven een feest is en dat je de slingen zelf op moet hangen. Dat klinkt natuurlijk simpel. Is het eigenlijk ook zo simpel? Nee, je? absoluut niet. En daarom vind ik ook zijn teksten zo leuk. Want die klinken als, uh, van, uh, als op een tegeltje. Maar uh, uiteindelijk zijn het uh, wel hele dingen waarvan ik denk... ja, hij heeft wel gelijk. Mm. Het is gewoon... Uh, je moet ze echt zelf ophangen. Want het wordt echt niet leuker als je erop gaat zitten wachten. Ze komen niet langs met een busje en zeggen van... hallo mevrouw, we hebben hier een bus vol slingers. Mm -hmm. en, uh, maar dan we... kan je natuurlijk heel druk slingen. In het leven oplopen hangen. Maar er komt gewoon ook leed, verdriet ellende voorbij, waar je eigenlijk toch helemaal nooit en niet de controle over. Hebt. Nee, dat, dat is ook. En daar heb jij je portie denk ik ook wel van gehad. Ja, maar daar uh, nou, dat is weer een van die weinige dingen die het leuk is aan ouder worden. Is dat je dan, uh, net zoals ik vanmiddag denk. Joh, ik ga gewoon uh, eventjes het Wijnand in. Want ik uh, vind het wel goed met jullie allemaal. Weet je wel, dat je je je rust pakt en uh, dat je uh, gewoon blij wordt van bloemen kopen en uh, neerzetten. En uh -huh. dat ik dan eindelijk de tijd nam om uh, uh, met mijn man even lekker een salade te maken. En uh, zei hij van, goh, als jij kookt is het toch het allerlekkerste, uh, het, is het allerlekkerste eten op aarde. En dan denk ik, ja, sorry, maar het zijn wel die slingertjes die ik dan op zo'n dag ophang... en denk van, ik nu even niet gewoon... Ja. Allemaal. Wat, wat beschouw jij als hetgene wat jou in je leven uh, het grootste verdriet heeft gedaan, eigenlijk? Um, nou ja. Voel wat een moeilijke vraag. Het zijn al een aantal dingen uh, die. Het gevoel van onrecht. En of dat nou het overlijden op veel te jonge leeftijd van mijn jongere broertje is geweest. Of. Uh, uh, uh, het, mijn faillissement, waarvan ik denk... Jezus, daar heb ik toch tien jaar over moeten doen... voordat ik weer een beetje... Uh, uh, ja, gewoon een normaal leven kon leiden. Maar het heeft me aan de andere kant ook zoveel gebracht. weet je Dus ik, ik, ik weet niet wat het grootste verdriet nou is. Ik, ik, ik zie wel... Ja, dat vind ik... Ik kijk niet zo erg. Ik blijf niet hangen in een verdriet. Dus ik, ik uh, kan wel een aantal dingen duiden. Maar ik uh, ben wel heel erg blij dat ik... Uh, Constant met slingers bezig ben. Ja, maar dat begrijp ik. Om dat is echt jouw spirit. Dat ja. je dat je doorgaat Focus, en vooral ja. niet en, en vooral niet terug al ja. te veel terugkijken. En, en, en ik heb gewoon dat slechte karakter dat ik af en toe dan toch eventjes terug wil kijken uh, met je. Of, of... Nou, ik, ik vind het niet erg om terug te kijken, maar ik vind niet dat uh, dat is wel al geweest. Weet je wel, ik, uh, ik maak. Een... Het is heel bepalend hè, voor hoe je, ja. hoe je verder gaat in het leven. Nou, ik Want ik jij dat... noemt onrecht als eerste woord. Dat vind ik wel interessant. Want? Uh, dat betekent dus dat jij daar waarschijnlijk uh, woede, dat je daar woede over uh, in je hebt. Nou, Omdat dat, je vindt dat, dat er onrecht is aangedaan? Nou, ik kan over. Weet je, het. Uh, nou, woede heb ik niet zo hoor. Ik heb wel. Uh, nou, met het faillissement. Dat kan dan inderdaad nog wel eens uh, een bepaalde. Uh, een, bepaald, een vuurtje ja, uit mijn ogen. Uh, dat hebben we net nog nee, gezien. Ja. Ja. <laughs> maar eigenlijk, als ik, uh, als ik denk aan uh, onrecht. dan denk ik ook inderdaad aan het te vroeg overlijden van mijn broertje. Maar dat denk ik dan nu weer, dat ik me nog weet herinner dat ik toen failliet was. En dat wij, uh, mijn broertje had suikerziekte, die had uh, ontzettend nodig een uh, uh, transplantatie, niertransplantatie. Wij werden daar uh, als familieleden allemaal voor opgeroepen om uh, te kijken of, we, of het wij matchten, ja. Ja, ja, Om überhaupt te kijken of je dat wilde overwegen. En ik weet nog dat die curator uh, toen uitsprak dat er beslag lag op mijn lichaam. En dat, dat soort dingen, daar kan ik dus... Sorry, op, nog een keer. Ja, dat er beslag lag op mijn lichaam. Omdat als ik niet dat zou gaan doen, zou ik niet meer in staat zijn om te werken. En dus zou ik niet in staat zijn om zijn schulden uh, af te betalen. Ik heb hier nog nooit Nee, verhoord. maar dat, dat, nou, ik denk dat ik nu ook wel het juiste voorbeeld heb... om jou aan te geven dat het mij niet uitmaakt uh, wat die man van mij vindt. Beslag op jouw lichaam. Ja. Dat is Nederland. Ik, ik weet nog dat Catharine Keil heeft ooit een keer een programma-serie heeft gemaakt... over mensen uh, die in faillissementen zaten. en uh, uh, wat, wat daarmee gebeurt als dat je gebeurt in Nederland. Er zaten er heel veel zelfmoorden bij... En, uh, nou, dat was echt gewoon een heel heftig programma. Mm -hmm. En eigenlijk besef je dat niet, maar ik denk dat er toch uh, uh, ja dat het best wel uh, goed zou zijn als daar wat meer aandacht aan besteed zou worden. En hoe je op dat hoe moment. Dat is. Ja, hoe ingrijpend dat is. En, en hoe er met mensen om wordt gegaan als ze in die situatie belanden waar ze eigenlijk niet voor gekozen mm. hebben. Wat hebben jullie eigenlijk kunnen betekenen voor je voor je broertje toen? Oh, heel veel. Ik heb uh, mijn ouders zijn ontzettende lieve mensen en uh, dat uh, ja, die hebben uh, hem, ja, hem in huis gehad altijd. Een ontzettend trouwens. Die zijn nou wel van het soort als je je knie beseert dan staan ze als eerste met de pleister... Uh. Klaar. Hebben ze ook een heel leven lang bij jou gedaan? Ja. Als je uitgeleid. Maar ja, aan de andere kant is het ook zo. Dat ik net nog in de auto mijn moeder aan de telefoon had. Omdat zij dan weer nu wat heeft. En ze zijn nu ze ouders zijn dichter bij mij komen wonen. Omdat ze wel voelen dat ik ontzettend hun omarm op dit ogenblik. En op dit moment in mijn leven echt besef. Wat, Waarom dat ze... zeg je dat er zo nadrukkelijk bij? Nou, op omdat op dit ik moment niet altijd, in... uh, niet altijd hun, uh, hen de aandacht heb gegeven die, ze, die, die hen toebehoorde. En ik vind echt dat ik nu... Je maakt het dat... goed eigenlijk. Of... Nou, nee, ja, dat, dat, ja, je kan het een noemertje geven. Maar ik denk, ik ben ouder geworden. En ik besef heel goed dat uh, uh, wat zij allemaal hebben doorstaan... en hebben we mee moeten maken. En waar ze nooit over geklaagd hebben... En, nou, ik wilde gewoon echt nu voor voor ze zijn het is het is uh, het is een, een fase in hun leven ze zijn 81 en 86 die mm -hmm. stonden van de week ook gewoon in de polonaise op de op de op... ze vinden hem leuk de cd ja ze vinden mijn vader die stond ik denk in één keer zag ik mijn vader met een glas champagne voorbij komen in een polonaise ik denk oké. oké okay. <laughs> okay, ik weet ook nu waarop ik heel op wie ik heel erg lijk <laughs> zij zij hebben ze hebben dus jouw jouw broer jouw broertje uh, naar het graf gebracht. Maar ja. ze, ze hebben ook te maken gehad met een, een, een nogal onstuimig kind... wat niet heel erg groot wilde worden. Ja. Oh. Tenminste, ik denk dat zij dat zo misschien wel hebben ervaren, of niet, Pet. Ja, nou, het grappige is dat zij eigenlijk degene zijn die nooit oordelen. Je zal ze nooit iets horen zeggen. Ook nooit uh, over jou? Of, nee, of, nooit. Over nooit. de avonturen waar je... In nee, de... of over een televisieprogramma. En sterker nog, als er dan van de week iemand uh, een beetje naar over mis op tv... en dan zegt mijn vader, ja, Pet, moet ik het hier? Jou nou gaan uitleggen. Hij zegt, moet ik nou op mijn leeftijd jou nog gaan uitleggen? Hoe het werkt? Nou, Oké okay, pap, ik wist niet dat jij de media-expert was geworden. Ze zijn gepakt tegen maas. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Maar, maar zij, hebben, zij hebben jou nooit, zij hebben jou eigenlijk nooit laten zitten. Nooit. En dat is die uh, ontzettende loyaliteit die ik. Uh, de, een van de grootste lessen die ik uh, van hen heb meegekregen. En dat, uh, dat is waarschijnlijk de les die ik nu met hen leef. Weet mm -hmm. je? Dat dat. Ja, ik gewoon, die loyaliteit die is, is, is, als je elkaar niks gunt... en als je uh, niet op elkaar kunt rekenen... Ja, wat heeft het dan voor zin om met elkaar te zijn? Ja, er komt een uh, mail binnen van een luisteraar, Roger, op zijn Engels... zegt hij erbij, dus <uważanızen> dat heb ik me niet goed uitgesproken. Hij zegt, hoi Patty ik luister momenteel met veel plezier naar je op de radio... waar je wel vaker te horen bent geweest. Zou je ooit een radioprogramma willen presenteren? Stel, je wordt bijvoorbeeld gevraagd als sidekick van... Shock Jock Jensen, dan schiet je nu in de lach... Of schiet je nu uit je slof? Nou, ik, ik, heb wel, ik, kan, ik kan best wel met Jensen, maar ik zou het leuker vinden om, uh, om jouw sidekick te zijn, Mijs zeg maar. Mijn sidekick ja. te hebben? Nee, ja, maar ik ik kon... zal het eens eventjes gewoon <laughs> bij de directie neerleggen. Nee, maar ik vind het dan, uh, als we nou toch al de divas over de vloer gaan doen, laten we dan... Maar ik zou wel een nachtradio oh, willen maken. Ja, je wil eigenlijk een, een soort contrasterende kleur Ja, nee, maar ik, ik hou gewoon van een lekkere muziek en dan Want jij, jij voelt ook wel dat dat divas over de vloer ja, Best hysterisch, denk ik. Want dat wordt hysterisch? Nou ja, ik, ik, ik, ben, ik denk dat ik daar zelfs de zalvende factor in ga worden. <laughs> Hoe gek Staat, het persbericht dat de oh, productie yeah. uitgeeft is... de verwachting is dat de vooral de quasi-chique Patricia af en toe... flink zal botsen met de jolige Patty en de onbevangen Tatjana. De drie oh, hey. staan in elk geval garant voor vuurwerk. Dus als jullie niet deliveren, is het gewoon einde oefening. Nou ja, maar dus ik of je nou we wel wil een... of niet, je <tie> moet gewoon lawaai papegaai zijn. <tie> nou ja, maar er zit nu wel nog een excuus van emotie bij. Dus we gaan uh, natuurlijk wel naar mensen die het echt verdienen... dat uh, we wat voor ze doen. Ja. En dat moeten we ook gaan doen. Nou, fijn. Ga jij even aan je tegel werken, alsjeblieft. We hebben nog maar 50 seconden. Dat Dan vertel je. ik even dat Alice de Bruin na ons zometeen in twee dingen... met uh, Emiel Roemer gaat uh, praten, de fractievoorzitter van de SP... over het jaar waarin hij uh, op stoom raakte... En uh, het jaar ook uh, waarin uh, hij als nieuwe fractievoorzitter... Uh, de dreigende bezuinigingen uh, voorbij ziet komen... die zijn socialistisch hart zeker diep zullen raken. Wat schrijft een Patty Braat nou op een tegel? Of gewoon, wat schrijft Patty op de tegel? Patty? Uh, het leven is een feest. Ja. <lacht> Loyaliteit. Oh, wacht even. Uh, Slingers laat uh, ze niet <lacht> thuis. Ja, nee, nee. Loyaliteit en... Uh, wat was nou die andere ook weer? Buiten de slingers. Vriendschap, broederschap. Ja, vriendschap. Loyaliteit en rechtvaardigheid. Dankjewel, de slingers. slingers. Dankjewel. Dank mevrouw Bart. Dit was aflevering 2301. 2301. Morgen is de NTR terug met Manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan, Radio 1. Tof. NTR brengt cultuur elke dag.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 Dit is Radio 1.